Tot ziens! We zijn naar, naar de film geweest van Johan en... Pirouwit. Pirouwit. En ook wel van de blauwe... Smurfen. En de film is begonnen op het kasteel van de koning. En wat was er daar aan het gebeuren op het kasteel van de koning? Pirouwit die fluit op een fluit de hele tijd. Ja, en was dat mooi? Nee. Nee, waarom maar, niet? Maar eerst uh, gingen ze een feest geven, maar toen ging die wel buiten ja, en toen ging uh, Jojana tegenwoorden. En toen gingen we, toen ging ze in uh, het kasteel. Ja. En was er een meneer en die wou van alle instrumenten verkopen en die is één instrument vergeten. Welk instrument was dat? Het fluit. En wouden Johan en de koning dat dat zag? Nee. En wat heeft de koning toen gedaan? Uh, de fluit in het vuurtje gooit. Want die had zes gaten. Ja, die had maar zes gaten. hè? Dat is eigenlijk te weinig. En wat gebeurt er als je op die fluit speelt? Dan danst iedereen. Dan danst iedereen. En vinden de mensen dat toch dat ze dan dansen? Nee. Nee. En Johan heeft zo alle mensen in het kasteel moeten bedotten, hè? Ja. Maar wat is er toen gebeurd? Wie is de fluit komen stelen? Eh, uh, de slechterik. Ja, een grote slechterik. Hè. En wat heeft hij dan gedaan met trui. de rode trui. Met de rode trui. Die slechterik met de rode trui. Ja. En wat heeft hij dan nog gedaan? Uh, die heb Heel veel geld stolen. Ah ja. En je hebt met die blokvullen iedereen slaapje daar en dan al het geld gepikt. Ja, dat is echt En je een... hebt ook een meneer gevraagd en toen het kasteel zoiets zo aan die tafel maar die ging dat eigenlijk niet teruggeven want, want dat was een slecht trick zo weer. Ja. En wat hebben Johan en Piroui toen gedaan? Die gingen de um, slechterik zoeken. En um, En die gingen al het geld teruggeven. En die gingen ook naar de Smurfen toe. En waarom Toel zijn de ze de naar de Smurfen gegaan? Want de Smurfen moesten helpen, hè? Ja, voor een... De fluiten, want die hebben even fluiten. Ja, die hebben een nieuwe fluit gemaakt hè, voor Johan en Pierwiet. Ja. En was dat tof bij de smurfen? Ja. Wat moesten ze allemaal doen bij de smurfen? Een fluit maken, de smurfen. En ze moeten die boom helemaal omhakken. En dan zaten ook vogeltjes in de boom en die moesten dat in een andere boom zetten. Ah ja, dat was wel heel lief van de smurfen, hè? En als ze de fluit hadden, wat konden ze dan doen? Nog een en met de nieuwe fluit zijn ze de slechteriken gaan zoeken, hè? Ja. En de, die en de smurf die vrachten om die fluiten en de, Pirrit die, die ging een fluit maken en toen ging hij zo fluiten toen ze het waren en toen zegt ze stomme fluit stomme fluit maar toen was het al gedaan.